Als het Tropenmuseum wordt losgekoppeld van het Tropeninstituut... kan het onder zijn begroting vallen. Het museum moet dan wel efficiënter gaan werken... en samenwerking zoeken met anderen, zoals het Museum voor Volkenkunde in Leiden. Bestuursvoorzitter Donner van het Tropeninstituut zei tegen RTL Nieuws... dat loskoppelen lastig zal zijn... maar hij noemt het voorstel van Zeilstra een stap in de goede richting. Het weer in bijna het hele land mist, met soms minder dan 50 meter zicht... Minima vannacht tussen 1 en 5 graden. De ochtend begint grijs en mistig, maar later breekt de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven. Is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen, welkom bij onze uitzending van 19 november. Het belooft weer een mooie radionacht te worden voor een ieder die zich wil laten verrijken. Met alles wat talent van eigen bodem ons te bieden heeft. De derde gast in Kijk op kunst, tussen 6 en 7 heeft hier al meer dan wortel geschoten, maar komt van vreemde bodem. Het is de van de origine uit Albanië afkomstige Julius Bihizai. Daarvoor een aflevering van Een leven lang... met de onlangs overleden schrijver S. Nee... F-Springer, moet ik zeggen. Tussen drie en vijf. Zo'n heerlijke aflevering van Zomeravonden van de VPRO. Dit keer met Joost Zwagerman. En nu in het eerste uur ook een beetje een literair tintje. We vluchten namelijk in het verleden met een hoorspel getiteld... Zonder angst of haat. Geschreven door Alain Frank. En voor de tros vertaald door Helene Swildens. De regie was in handen van Bert Dijkstra. Zelf ook veelvuldig actief als acteur... Hij werd geboren in 1920 en overleed op 17 november 2003. De acteurs die te horen waren zijn onder meer Lies de Wind, Willy Ruis, Jan Borkes, Gerry Mantel en Tony Foletta. Inspecteur Tanjan Koer stuit op erbarmelijke ellende tijdens zijn onderzoek naar de moord op hulparbeider Émile Guillon. We gaan terug naar maart 1977. Luistert u naar Zonder Angst of haat. Dus uh, hier hebben ze hem gevonden. Ja, het facteur. Ja, naast die schutting. Achter die open grind. Een paar kinderen hebben we het eerst gezien gisterochtend. Ja, ze zijn meteen naar het bureau gekomen om ons te waarschuwen. Hè? Och, begrijp het. Lijk. Hmm. En wat voerden die kinderen hier uit? Nou, de bedoeling was om hier twee jaar geleden een sportpark te maken. Ja, ze waren al begonnen met het werk, maar ze hebben het geld niet bij elkaar kunnen krijgen. Toen zijn de werklui weer vertrokken. Ja, nou spelen hier vaak kinderen, hè? vooral zonder. Ja, ja. Nou, vreemd speelterrein. Wie was de dode? Heb je hem gekend? Emile Guillon, inspecteur. Ja, ja. Ach, ja, we hebben we wel eens wat moeilijkheden met hem gehad. Strafregister? Nou, nou, nee, nee dat alweer niet. Maar... Had hij een goede naam, hè? dronk veel. Vocht nogal gauw, weet er wel. Ja. Waar uh, werkte die? Op de cementfabriek. Nou ja, net als iedereen hier in de buurt, hè. was opgeman. Volgens het politierapport, ik zie zaterdagavond tussen 8 en 10 uur vermoord. Gerucht. Op zijn gezicht diverse bloedastuchtingen. Bedoelt die smalle geslagen? Ja. Zeker weer eens gevochten. Ja. De politie had ze vastgesteld, moest hij roken. Ja, graag. Ja. Nee. Dank u wel. De politiearts heeft vastgesteld dat die slagen zijn toegebracht op het moment van de moord. of enkele seconden daarvoor. Als hij gevochten heeft, was dat met zijn moordenaar. Hij schijnt trouwens ook donker te zijn geweest. Ja, dat verbaast me niks, nicht, natuurlijk. Zaterdag, aan het eind van de maand, wordt er uitbetaald op de cementfabriek. O oh, ja. Weet u dat ze de portefeuille verdwenen? Ik heb het rapport gezien. Die is dus nog steeds niet teruggevonden. Nee, inspecteur. Ja, we hebben het overal gezocht. Hm. Ja, het motief kan dus diefstal geweest zijn. Hebt u eh, gisteren mocht hier nog sporen van een worsteling gevonden? Of voetafdrukken of zo? Nee, inspecteur. Het nou, had de hele nacht geregend. Hè? De grond was deur en deur nat. Nou ja, trouwens, de jongens hadden al overal gelopen. Dommer. Waarom? Ik vraag me af of hij wel hier is vermoord. Maar hij is hier toch gevonden? Ja, maar dat zegt niks. Het is heel goed mogelijk dat die moord ergens anders is gepleegd. En dat de moordenaar het lichaam toen hierheen heeft gesleept... in de hoop dat het lijkt pas na een paar dagen ontdekt zou worden. Denkt u dat werkelijk, inspecteur? Het lijkt me erg ingewikkeld. Als dus u gelooft dat hij hier vermoord is, nou, best mogelijk. Maar leg me dan eens uit wat hij hier op dat verlaten stuk grond komt doen. Ja, ja. ja, hij ging natuurlijk naar huis. u die huisjes daar aan de overkant? Nou, daar woonden die niet. Als hij uit de deur kwam, dan, uh, dan ging hij altijd hier langs. Hè, de, de, de kortste weg voor hem. Ja. Maar misschien hebt u gelijk, kom maar we later wel. Ach, laten we nou maar de warmte weer eens opzoeken. Ik ben verkleumd tot op mijn potten, zeg. Ja. Ja, waarom is anders. Bent u hier voor het eerst, inspecteur? Ja. Ik vervang een collega die ziek geworden is. Komt alles nooit buiten, Mist het hier bij jullie altijd zo? Ik was wel. Ja, we zitten hier net in een dal, hè? Maar die mist, dat is niet het ergste. De meeste last hebben we van het cementstof. Ja, ze hebben wel filters in de fabriek, maar dat helpt niet zoveel. Is daar allemaal alles zo grijs? De muren? De bomen? Ja, u zult het wel zien. Binnen het huis is het precies zo. Ja, cementstof is zo fijn. Je drinkt overal doorheen. natuurlijk. Ik hoop dat het onderzoek niet te lang zal duren. Hebben u een vrouw ondervraag? De routinevragen. toen ik het er gisterochtend ging vertellen. Uh, wilden het aan u overlaten. Goed. Ga ik hem alleen maar eens opzoeken. Wil u, uh, u dat ik meega? Mm, nee. Nee, hoeft niet. Ik kom alweer naar het bureau. Weet u waar ze woon? Hm? Het laatste huis voor de grote weg daar aan uw rechterhand. Naast die garage. Dat kan niet missen. Ben jij Jack? Wacht even. Ik doe open. Oh. Dag mevrouw. Politie. Inspecteur Theancourt. Komt u binnen inspecteur? Als ik geweten had dat u kwam, had ik hier wat opgeruimd. Wacht even, ik, ik zal de tafel leegmaken. Ach nee, nee, laat u maar, dat geeft echt niks. Ja meneer rommel. Gaat u toch zitten inspecteur? Dat... Werkt u, mevrouw Guillaume? Ik moet wel. Van wat mijn arme Emile verdiende, konden we niet rondkomen. Gelukkig is er in zijn Quentin firma die de hele streek thuiswerk bezorgt. Ze betalen niet veel. Het is altijd beter dan niets. hebt u kinderen? Ja, meneer. Zijn ze thuis? Nee. Een buurvrouw heeft de drie kleinste meegenomen tot na de begrafenis. Hij wordt woensdag begraven. Mevrouw Guillon, ik zou graag even met u willen praten over een zaterdag. Ik weet nergens van. Ik heb niets gezien. Ik ben de hele avond thuis geweest. Was u alleen? Ja, meneer. Hoe laat is uw man weggegaan? Hij is om zes uur thuisgekomen, regelrecht van de fabriek. Hij had zijn loon gekregen en toen heeft hij, net als altijd, een deel ervan aan mij gegeven. Daarna ging hij zich wassen en verkleden en, en toen is hij weer weggegaan. Heeft u dan niets gegeten? Hij zei dat hij zo eet als hij terugkwam. Waar ging hij heen? Ik weet niet. Misschien naar meneer De Rouvain. Wie is dat? Onze huisbaas. Die was hier smiddags geweest. En dat had ik tegen Emile gezegd. Ik zei dat meneer De Rouvain wilde spreken. Waarover weet u dat misschien? Over de huur. We zijn nogal achterop. Hm, lang? Zes maanden. De vorige maand had Emile iets ondertekend. De schoolbekentenis. Ja. En zaterdag zei meneer Rouvin dat de deurwaarder zou komen om ons eruit te zetten. als we niet direct betaalden. Ik, ik weet echt niet wat ik nou moet beginnen. Ik, ik, ik heb geen geld. Ik, ik kan niet betalen. En hoe reageerde uw man toen u vertelde dat meneer Rouvin aan de deur geweest was? Hij zei dat hij wel even bij hem langs zou gaan. later op de avond. Nadat hij. Nadat hij? Hij wilde eerst naar zijn vrienden toe. In het café. Ja. En die meneer Drouvin was uw man van plan om te betalen? Waarvan? Nee, hij wilde Drouvin alleen vragen om nog wat geduld te hebben. Er was een kans dat we de volgende maand wat geld zouden krijgen. Uw man is dus weggegaan tegen Zevenen. Hij had toen nog niet gegeten. Dan was hij natuurlijk wel ongerust toen hij straks niet thuis kwam. Ja, natuurlijk. Maar bent u dan niet gaan zoeken? Ach, nee. Het was niet de eerste keer, weet u. Hij kwam wel eens meer zaterdagsnachts niet thuis. En als hij dan uh, bij iemand overnachten? Oh nee, nee, dat was het niet. Soms bleef hij in het café hangen, tot hij de deur uitgezet werd als ze gingen sluiten. En dan sliep hij ergens buiten. Dat deed er niet toe waar. Dan was hij dan dronken? Ja, inspecteur. Soms was hij nog niet eens nuchter als hij de volgende morgen thuis kwam. Gebeurde dat vaak? Zo nu en dan. Maar hij is niet altijd zo geweest, weet u. Vroeger, toen hij aan de machine stond, dronk hij geen druppel. Hij, hij zou zelfs voerman zijn geworden als hij niet dat ongeluk had gehad. Wat is er dan gebeurd? Hij kwam met zijn hand tussen de machine. Ze hebben hem in het ziekenhuis drie vingers afgezet. Daarna is hij nooit meer de oude geworden. Hij kon de machines niet meer bedienen... En toen is hij bij de inpakkerij gekomen. Hij moest toezicht houden op het vullen van de zakken. Ach, dat was niks voor hem. En hij verdiende meteen een stuk minder. Mm -hmm. En toen is het begonnen, dat drinken? Ja, inspecteur. Ja, ja, ja. En lastig werd hij ook. Hij schreeuwde vaak tegen de kleintjes. En tegen mij ook. Maar, maar ik hield toch van hem. Hij, hij was mijn man. Hij, ik, ik, ik weet niet wat ik nou moet beginnen... Mevrouw Guillaume, hebt u enig idee wie een vermoord zou kunnen hebben? Nee, meneer. Had hij vijanden, mensen die hem niet mochten? Ik weet het niet. Hij zei bijna nooit iets de laatste tijd. Als hij thuis kwam, ging hij eten en naar bed. Hm. Hm. En zondags bleef hij dan wel eens bij u? Niet vaak. Hij ging. Hij ging altijd naar zijn vrienden. V wat moet ik nou toch doen met meneer Droeven. Denkt u dat hij me eruit zal zetten, inspecteur? Oh, dat zal zo vaak niet lopen. Ik zou wel eens met hem praten. Van de valbillon. Gaat u zitten, inspecteur? U wilt zeker een kleine hartversterking? Nee, dank u. Nee, werkelijk niet. In deze tijd doet de mens dat echt goed. <tankt> u, uh... hem. U hebt meneer Guillaume gekend. Helaas wel. Waarom helaas? Waarom? Omdat hij me nog zes maanden huurschuldig schuldig is. 600 francs. Nee, inspecteur. Het is geen groot verlies voor de maatschappij dat die vent het hoekje om is. Misschien hebt u gelijk, maar hij is vermoord. En het is mijn taak de moord aan hem op te sporen. Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien? Um, nee. nee. Nee, dat weet ik niet meer precies. Vorige maand. Dus hij is de afgelopen maandag niet bij u geweest? Nee, inspecteur. Weet u dat zeker? Ik zag het u toch. Waarom vraagt u dat eigenlijk? U bent zaterdag bij hem thuis geweest. Zijn vrouw heeft hem dat gezegd en toen heeft hij de beloofd later op de avond u toe te gaan. Zo, had hij dat beloofd? Ja. En wat wilde hij hier komen doen? Betalen misschien? Nee, nee. Hij was van plan om nog een keer uitstel te vragen. Nee. Verbaasd me niets. Maar in ieder geval, hij is niet komen opdagen. En wat nou dat bezoek bij mevrouw Guillaume betreft... Ze heeft me verteld dat u haar eruit wilt laten zetten... als die achterstallige huur niet wordt betaald. Ja, ja. Nou, ja, zoiets zal ik wel gezegd hebben. Maar meneer Roefa, u kunt een gezin met drie kleine kinderen... toch niet midden in de winter zomer op straat zetten. Ach, bij zulke lui. Het zijn alle middelen goed genoeg om je geld binnen te krijgen? Precies. Ze hebben altijd weer een andere uitvlucht... om de huur in die zak te kunnen houden. Als u eens wist wat de moeite ik heb om die innen. En denk maar niet dat het lekkere jongens zijn, hoor. Die cementarbeiders. Hoeveel huurders hebt u, meneer Troeva? Rond de vijftig. Ik heb een stuk of wat panden. Vijftig? Oh, Met een huur van honderd francs per maand. Hm? Dan bezorgen die cementarbeiders u toch een aardig inkomentje. Ik denk dat maar niet. Het is tegenwoordig geen sinekeur om huisbaar te zijn. Onderhoud, belasting, reparaties. Ja, ja, begrijp het. Wat denkt u van die moord op jongen, meneer Troeva? Hm? Nou, het is vast niet iemand hier uit de streek geweest. Waarom niet? Nou... Ik heb horen vertellen dat de portefeuille van Kion verdwenen is. Iemand van hier zou nooit op het idee zijn gekomen om hem te beroven. Iedereen wist toch dat hij nooit een rode cent had. Maar die moordenaar wist dat dus niet. Daarom kan het niet iemand van hier zijn geweest. Het is al wel een beetje vroeg voor dergelijke conclusies. Ik denk juist dat de moord wel door iemand hier uit de buurt is gepleegd. Weet u soms of Emile Guillaume ook vijanden had? Hij had alleen maar vijanden, inspecteur. Niets anders. Is het waar? En waarom denkt u dat? Omdat hij met niemand kon opschieten. Er ging geen week voorbij of ik kreeg klachten van zijn buren. Waarover? Ach, hij was praktisch altijd dronken. En dan maar herrie schoppen, zijn kinderen slaan, zijn vrouwen uitschelden. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat ongelukkige mens het zo lang volgde. Maar ja... Zij was geen haar beter dan hij. Meneer Troeven, als de moordenaar van Guillaume voor de rechtbank komt... ...zult u waarschijnlijk worden opgeroepen om te getuigen. En de president zal u dan vragen om te spreken zonder haat of vrees. Zonder haat. Vergeet u dat verhaal. Niet. Oh, ik ben zo objectief als het maar kan. Ik wil alleen maar zeggen dat die mensen geen leuk leven hadden. Dat heeft die Jacques ook heel goed begrepen. Die is er vandoor gegaan zodra hij de kans zag. Eh, uh, Jacques? Wie is Jacques? Jacques Lémon. De zoon uit het eerste huwelijk van mevrouw Guillaume. Hij is op het ogenblik in militaire dienst. Nou, vraag hem maar eens wat hij van zijn stiefvader denkt. Dank u voor de tip. Hij heeft mij ook eens alles verteld. Nou, je slaat stijl achterover als je het hoort. Ik heb nog zelden een jongen van die leeftijd... met zoveel minachting over iemand horen spreken. Ik merk dat u erg goed op de hoogte bent... met het doen en laten van uw huurders, meneer Drova. Hmm. Heb je altijd in deze trek gewoond? Nee, nee, ik ben Parijzer. Ik ben hier een jaar of tien geleden komen wonen. Om gezondheidsredenen. Mm -hmm. De dokters drongen erop aan dat ik naar buiten zou gaan. Maar mijn privéleven is voor uw onderzoek van geen enkel belang, inspecteur. Zeg u maar. Mmm, maak een sandwich. Worst, haak, patee. Eh, um. uh, worst. Met boter? graag. Ja. Jullie één worst met boter voor de inspecteur. Komt eraan. Zo? U kent mij? Nee, ik dacht het zomaar. Ja, in mijn vak moet je een beetje psycholoog zijn, hè? Die arme koeien, toch? een goede klant goeie klanten zijn geweest. Net als de andere. Ach, weet u, als een ment krijg je dorst. Is die... Uh... Is die zaterdagavond toch hier geweest? Ja, ja. Hij heeft ook nog even aan de toonbank gestaan. Ik heb nog met hem gepraat. Maar niet lang, want op zaterdag is het hier druk. Dan, uh, dan moet ik op de zaak letten. Ja, ja, ja. Waar heb je over gesproken? Nou, hij zei dat hij moeilijkheden had met zijn huisbaas. We probeerde zelfs nog wat te lenen. Eén sandwich voor de instructeur. Ah, ja. En, herinnert u zich nog? Misschien. Hoe laat hij is weggegaan? moet even kijken. Nee, nee, dat weet ik niet. Het was zo vol. Ik begrijp de betaaldag, hè? Ja, ja. ja. Maar uh, vraag u eens aan uh, Velaco. Hé, hey. Velaco? Ja, dat ben ik. Kom eens even hier. Wie is dat? Nou, oh, een van zijn kameraden. Ze zaten samen dat tafeltje, die hoek daargens. Misschien weet hij het nog. Hè? Huh? Wat is het? De inspecteur hier, die wil je wat vragen over Guillon. Ja, Kunt u mij misschien zeggen hoe laat hij hier zaterdagavond is weggegaan? God nee, we hebben niet op gelet. Wat zal ik zeggen, er is zaterdag altijd zoveel volk. Je gaat van het ene tafeltje naar het andere. Probeer u wat ergens te herinneren. Het is belangrijk. Ja, ik zou u graag willen helpen, maar... Ik weet alleen dat hij eerder is weggegaan dan ik zal de baas hier ook nog wel weten. Ja. Ik had er nog al een paar op zat dan. Ja, Zeg maar, is dat je flink stukken hier graag hebt. Ik <laughs> heb je er nog uit moeten gooien, Om sluitingstijd. <laughs> nou, uh, heeft u me niet meer nodig, inspecteur. Mm -hmm. Ik moet die tafel toch bedienen. Nee, dat gaat u. Gaan. Goed zo. Kent u... ...de uh, goed, meneer Villacco? Ja, dat zou ik denken. We hebben lang met elkaar gewerkt. Op de cementfabriek? Ja. Hm. Ik stond aan de machines, daar heb ik hem leren kennen. Dat was nog voor dat ongeluk. Wat drinkt u? Een Beaujolais? Dat sla ik niet af. Pierrette, twee Beaujolais. Een camera? Natuurlijk. Je gaat u zitten, meneer Philippe. Uh, uh, dank u. <tankt> Alsjeblieft. Ja, nou ja, op uw gezondheid. Gezondheid. Zo, dus u, um... U hebt me goed gekend. Wat denkt u dan wel van die moord? Tiei, ja, inspecteur. Ik begrijp er niks van. Ja, vreemd was die wel, dat geef ik toe. Dat was dan niet bepaald de vrolijkste. Maar eigenlijk was iedereen toch wel op hem gesteld. Weet u, Emil was zo'n vent die nou nooit eens geluk had. Als die wat probeerde, nou, dan kun je er donder op zeggen, maar dan liep het mooi fout. Bijvoorbeeld. Nou, uh, uh, alles bij hem thuis, op zijn werk. Altijd de klos. Uh, ik begrijp het werkelijk niet waarom ze hem vermoord hebben. U hebt zaterdagavond nog met hem gepraat. Hè? Waarover? Overal is er nog wat. Hebben zomaar wat zitten kletsen? Tegen de eigenaar heeft hij gezegd dat hij in moeilijkheden zat. Heeft hij daar nog met u over gesproken? Ach, wat zou ik zeggen? Die arme Emil had altijd wel wat te klagen. Op de duur hoor je het niet eens meer. Het ging over zijn huisbaas. Die oude troeven. Ja, kent u hem? Nou en of. Dat is ook mijn huisbaas. Nou, maar nog wel een lekkere kerel. Kion was hem zes maanden uur schuldig. Toen hij het getreed om op straat te zetten. Oh ja? Ja. Daar heeft hij mij niks van gezegd. Hé, Pelago, duurt het al lang? Nee, kom. Ik moet er vandoor. Anders kom ik te laat ja. op de fabriek. Gaat u gang. En dank voor de Beaujolais. Graag gedaan. Tot ziens. Dus. Tot ziens. Hé, hey, Pelago. je vergeet iets? Die hè? Nou, wat is daarmee? Nou, je hebt nog niet betaald. Dat loopt niet weg. Volgende maand. Schrijf maar op. Nee, ik opschrijven. twee maanden en niet betalen is met te veel. Dan moet je toch je gemak houden. Je hebt er nooit een dus cent met de kort gekomen of wel, zo. Nou, daarom juist. Je moet geen verkeerde dingen aanwinnen. Nee, daar pas ik wel voor op. Als je je rekening betaalt, betaalt dan tenminste die wijn. Ach man, hier dan. Pak maar aan. Zo zo. Staat die bij u in het kruid? Ja alles alle stamgasten. Die zijn over het ze denken. En het einde van de maand betalen ze. Er is geen risico, want ze werken allemaal in de cementpubliek. En krediet is goed voor de omzet. Op die manier letten ze minder op wat ze verteren. Ja, ja, ja. Zaken zijn zaken. Die Guillaume, had hij ook zo'n maandrekening? Ja, natuurlijk. En liep die hoog op? Nou, dat verschilde van maand tot maand. Hè. Vorige maand was het kijk, 150 voor dat is toch Dat is niet missen. Nee, hij kwam hier iedere dag hè? en ik kon heel wat aan. En dan nog de sigaretten. Gelukkig had hij me net betaald. Maar wat er nu gebeurd is bij Huidigo. En deze keer had hij niet eens aanmerking op de rekening. Daar niet nog bij. Waarom? Had hij anders altijd zelf wat te zeggen? Nou ja, ja, u weet wel, met dubbel krijt schrijven, fout optellen, te veel rekenen. Wat ik al niet naar mijn kop heb gekregen. En daar was natuurlijk nooit iets van bij. Nee, natuurlijk niet. Als ik zulke trucjes zou uithalen, dan kon ik de tent wel sluiten. Trouwens, hij was de enige die altijd wat de kanker had. En dat deed hij alleen om een paar dagen later te kunnen betalen. En ik had hem al eens gezegd dat ik hem niet meer zou poffen als hij zo aan doorging. Ja, ik weet wel van de doodje niks zo goed, maar, uh, maar ja, ik, ik hou nu helemaal niet van oneerlijke mensen. Hè? Oneerlijk omdat hij beweert dat u een bestal? Had? Precies. Hé, hey, Monceau, heb je die televisie waar je gezien? Dat, kreng, dat doet het weer eens niet. Nou, wacht maar even, ik maak het zo in orde. Excuseer, meneer de directeur. Ja, natuurlijk. Inspecteur? Mm -hmm. Wat de baas daarnet zei, dat is niet waar. Wat over die jongen? Ja, hij was niet toen Integendeel. Ik heb hem goed gekend. U hebt hem goed gekend? Ja. Hij kwam uit Bretagne, net als ik. Af en toe maakten we wel eens een praatje als mijn dienst was afgelopen. En dan spraken we over thuis. Hij zei altijd dat hem dat goed deed. Als een vrouw komt uit het noorden, ziet u... met haar kan je niet praten over de zee. Want u kent u haar? Ja. Toen ik hier pas was vorig jaar, toen heeft hij me zo'n zondag uitgenodigd. Oh, maar ik zag wel dat zijn vrouw daar niks van moest hebben. Daarom ben ik er niet meer naartoe gegaan. Hij heeft zelfs ruzie gehad met zijn stiefzoon over mij, geloof ik. Is dat zo, Lemont? Ja. Hij had een hekel aan hem. Perriër, zal ik de inspecteur niet als ik kom. We moeten je liever met je planten. Zal ik niet. Ik heb nog een sandwich besteld. Dat is alles. Oh, rustig, oh, rustig, rustig. Weer worstenboter? Uh, ja. Schiet op, Perriër. Zeg, inspecteur, uh, <coughs> er schoot me net nog iets binnen. Ja, dat kwam door die tv. Ik Jan is zaterdagavond weggegaan bij het begin van het journaal. Weet u dat zeker? Ja. Want het is me nog opgevallen. We zaten met z'n allen naar het nieuws te kijken. En toen zag ik dat hij opstond. Hij ging naar het buffet. Zei nog wat, tegen het period. En toen liep hij de deur uit. Dat was dus om acht uur. Hé, hey, zo! Hij doet het wel niet. Oh, nee, nou, kom maar aan, hoor. Ze hebben ook altijd wat, hè. Excuseer me nog even, hè. Ja, ja. Hier is uw sandwich, inspecteur. Ja, dankjewel. En heb je gehoord wat de baas er net zei? Ja. Ja, dat is waar. Het nieuws was net begonnen. Mooi, ja. Maar Drabosjole, ja, tuurlijk. U hebt daar net iets gezegd dat me opviel. Ik? Ja. U zei: hij was niet oneerlijk. Integendeel. Waarom integendeel? Oh, hoe bedoelt u dat? Nou, hij werd slecht betaald op de cementfabrieken. Dan had hij soms halverwege de maand geen cent meer. Ah. En dan kwam hij bij u lenen. Ja, als ik het zelf had. Hij heeft me altijd teruggegeven. Ik heb er nooit om hoeven vragen. Het is, het is dus misselijk om te zeggen dat hij oneerlijk was. Ja, ja, ja. En was hij u toen die vermoord werd ook nog geldschuldig? Nee. Nee, hij heeft me zaterdagavond voor die wegging alles terugbetaald. Alsof hij voelde dat er iets ging gebeuren. Was dat een groot bedrag? Nogal. 200 fran? Denkt u dat die gevonden wordt, inspecteur? Die vent die het gedaan heeft? Natuurlijk. Oh, bent u het, inspecteur? Ja. Kom ze hier bij de kachel zitten. Oh. Heb ik niet erg koud gehad. Waarom ja, van mee? Uh, Als ja, ja. nou, het zo blijft, zal het vanavond wel glad worden. Wilt u koffie? Er is nog. Ja, ga er wat met. Zo. Zo, alsjeblieft. Ja, bedankt. Hebt u mevrouw Guillaume nog gesproken? Ja. Ja, dat stak ik. Het is wel hard om je man op die manier te moeten verliezen. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze was geloof ik niet zo erg ondersteboven. Ze heeft met dat verhoor. Ze toch wel een beetje vreemd indruk op me gemaakt. Ik had het gevoel dat ze erg op de hoede was. Dat, of ze iets... Ja, iets, iets wilde verbergen. Komt misschien door alle emoties. Ja, ik weet wel. Ze zijn altijd bang voor de politie. Maar toch het zou me niks verbazen als blijkt dat ze er meer van weten. Hé, hey, je maakte nog alles ruzie thuis, vertelde ze. Ja, ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Het zal wel niet zo makkelijk mens geweest zijn. Die oude Guillaume. En dan met, uh, met Jacques, zijn stiefzoon. Ja, die twee die mochten elkaar niet. Is dat die jongen die nou in militaire dienst is? Precies. Oh ja, hij is net aangekomen. Ik kwam hem tegen in het dorp. Hij moet uh, vanmiddag hier zijn verlofpas laten afstempelen. Ja, met die moeder... Denkt u nou werkelijk dat zij... Ik weet het niet. Ik heb het al zelf al gezegd. Het hm? is geen gemakkelijk leven. Nee. Dan kun je jarenlang iets verdragen... Hè? en op een dag dan... zonder dat je precies weet waarom... dan komt dat ineens tot een uitbarsting. Ja... Maar ja je man vermoorden, zeg. Kent u hier een zekere droevain? Die huisjesmelken? Ja. En die vent bevalt meneer. niet. Nou, u bent niet de enige. Iedereen heeft hier de pest aan hem. Hij bezit ongeveer de helft van de huizen hier. Hij is de huisbaas van bijna alle cementarbeiders. Ja, wat de huur aangaat, hij is niet makkelijk. Geeft ze geen cent cadeau. Ja, toch is hij zo rijk als kruisjes. Dat verbaast me niks. Zo. Maar ja, waarom blijft hij dan hier wonen als hij, hè, met z'n geld? Ja, dat kan ik u gauw vertellen. Hij mag niet meer in even de grote steden wonen. Wat? Ja, niemand weet het hier, maar... hij komt iedere maand om zijn kaart af te laten stempelen. Is hij voordeel? In 1954, drie jaar gevangenisstraf wegens heling. Ah. Dus dat zijn de gezondheidsredenen waarom hij Parijs heeft moeten verlaten. Nou ja, van tijd tot tijd gaat hij een paar dagen op reis. En, nou ja, dan weten we wel dat hij naar Parijs is. Maar zolang hij zich daar niet laat arresteren... nou ja, zien we het maar door de vingers... Hm. Zeg, wachtmeester, als die jong. hem zaterdagavond was gaan vertellen dat hij de huur niet kon betalen. nog niet kon betalen, wil ik zeggen. hoe zou hij dan volgens u hebben gereageerd? Ja, dat zou hij niet leuk gevonden hebben. Ja, voor zo ik hem ken. Hallo? Is er iemand? Mag ik even inspecteren? Ja, zeker. Oh, ben jij er, Jack? Huh? Moment. Het is de zoon van mevrouw Guillaume. Oh, dat komt er mooi uit. Wel, ik wil hem graag eens even spreken. Mm, ik hou wel alvast voor u. Maar die... die Drouvin. Mm. Denkt u dat Guillon nog naar hem toe is gegaan? Hij zegt zelf wel niet, maar... Ik weet alleen dat Guillon regelrecht... van huis naar de kroeg is gegaan. Dan is hij dan tot acht uur gebleven. Wat heeft hij daarna gedaan? Is hij bij Drouvin geweest? Of, of, of ergens anders ik weet het niet. Ik ben zelf niet zeker of hij daar wel op dat terrein is vermoord. Denkt u dat Drouvin die heeft kunnen geven? Oh, hij is driftig. Ja, driftige mensen kunnen soms heel gek reageren. Als Guillaume weer uitstel heeft gevraagd. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja, ik zou hem toch nog wel eens nader aan de tand willen voelen. Kunt u hem hier laten komen? Ik stuur meteen niemand op af. Ja, is goed. Ja, en Dan wil ik nou graag even met die zoon van Marguillaume praten. Ja. Ja. Weet hey, Kom eens binnen. Hé, hey. hey. ja, jij! Dankjewel, wachtmeester. Nou, ja, kom maar verder. Gaat u zitten. Ik ben inspecteur Koer. Hier, een verlofpas. Die zal de wachtmeester straks wel afstempelen. Jij weet natuurlijk wat je stiefvader is voorkomen. Ja, allicht. Daar heb ik toch verlof gekregen. Mijn moeder heeft een telegram gestuurd. Hoe oud ben je? 19. 19 jaar, en oude ook Ik ben vervroegd in dienst gegaan. Waarom? Ik weet niet. Zomer. Wilde je weg van huis om je stiefvader? Wie zegt dat? Niemand. hou je toch kalm, jongen. Wat denk jij van die moord? Wat moet ik ervan denken? Ik was er niet. Ik weet niet wat er gebeurd is. Nou ja, je kent je stiefvader. Je kent zijn vrienden, zijn relaties. Je zou toch een uh, idee kunnen hebben of uh, vermoeden. Nee. Niets. Je bent niet erg bereid om mee te werken. hè? Wat moet ik zeggen? Ik weet niks. Ja, in dat geval natuurlijk. Ook je? Nee. Je moet er zo wel blij zijn dat je er bent. Ze heeft een kerel nodig. Waarop ze kan steunen, nu de man er niet meer is. Hm, de man? Nou, Daar had ze nogal veel aan. Ja, dat is waar ook. Dat heb ik gehoord. Hij bemoeide zich niet erg met zijn gezin, hè? Als u dat verteld hebben, dan weet u het al niet. Ik heb ook gehoord dat hij vaak ruzie had met je moeder. Is dat waar? Dat kwam wel eens voor. Waarover gingen die ruzies? Geen idee. Nou kom dan nou toch, je was er toch bij, dan weet je toch ook waar het over ging. Wat gebeurde er nou? Maakte je moeder hem verwijten? Nee, hij begon altijd zelf. Als hij thuis kwam was hij bijna altijd bezopen. En dan? En dan? Ja, ga naar mijn deur, je bent er toch eenmaal begonnen. Wat gebeurde er als hij dronken was? Hij sloeg haar, als u het weet wel te schoft. Hij heeft erom gevraagd vermoord te worden. Net goed voor hem. En jij? Heeft hij jou ook wel eens geslagen? <laughs> hij heeft het één keer geprobeerd. Maar dat heeft hij geweten. Ik laat me niet slaan. Hij heeft me nooit meer aangeraakt. En verdomd als hij het gewaagd had. <laughs> Ik had het niet bij een blauw oog gelaten, zoals de vent die je naar de andere wereld heeft geholpen. Hoe weet je dat hij een blauw oog had? Dat heeft mijn moeder me net verteld. Bij welke gemeenten hier? 103 e infanterie. Zijn quentin dat is niet zo ver van hier, hè? Heb je die kant vrij? Ja, soms wel. Afgelopen zaterdag ook. Nee, toen niet. Weet je, dat is niet zeker? Ja. Nee, ik kan dat zo controleren, dat snap je toch wel? En als je gelogen zou hebben, dan zou dat niet zo prettig voor je zijn. Goed, ik had wel verlof, maar ik, ik ben niet weg geweest. Ach, en waarom niet? Ik was ziek. Wat had je? Hm. Koorts. Heb je je gisteren gemeld op een ziekenrapport? Nee. Nee? Waarom niet? Het hm. was alweer over. Heus. En zaterdagavond ben je in de kazerne gebleven? Ja. Heb je gedaan? Geslapen. Zullen je maar niet alleen zijn geweest op de slaapzaal? Hè? Ik ben corporaal. Ik heb een eigen kamer. Dus met andere woorden, niemand heeft je gezien. Goed. Maar jongen, dan zullen we dat even controleren. Hm? Wacht, meneer. Inspecteur, ja, kom eens bij. Wilt u even bellen naar de wacht van het 103e infanterie in Saint Quentin? En vraagt u dan of Corporaal Leimont zaterdagavond is uitgegaan? Als hij de wacht is gepasseerd, is er vast wel een schildwacht die zich dat nog kan herinneren. Komt Continueur, inspecteur. Nu direct. Ja. Of meneer Laymond moet mij nog iets te zeggen hebben. Ik had vrijaf. Ik heb een eindje door de stad gewandeld. Je had koorts. En je hebt een eindje door de stad gewandeld. Nou is het genoeg, vriend. Het gaat hier om een misdaad. In zo'n geval kan een valse getuigenis je tien jaar gevangenis kosten. Maar ik heb u toch gezegd? Nee, je hebt niets gezegd. Of erger nog, je hebt gelogen. Jij bent zaterdag aan bij je moeder geweest. Nee. Ja. Ik ben in Saint Quentin gebleven. Weet jij wat ik zal doen, Lemmel. Ik zal de beambten van het station en de buschauffeurs vragen. En als dat niks oplevert, gaan we de automobilisten naar die hier zaterdagavond in de buurt hebben gereden. En als je gelift hebt, kom ik daar heus wel achter, hoor. Ik heb het niet gedaan. Ik zweer u dat ik het niet gedaan heb. Ik heb hem niet vermoord. Jij bent hier dus zaterdagavond geweest? Ja. Nou. Jongen. zal er maar eens op. Toen ik thuis kwam, was hij er niet. Ze zat weer in de kroeg. Mijn moeder huilde. Ik vroeg wat er was. Eerst wilde ze het niet zeggen. Maar tenslotte kwam ik er toch achter. Ze zat overal schulden. Nou, je stiefvader gaf het er altijd een deel van zijn loon? Ja, 300 fran. En de huur wilde hij ook niet betalen. Mijn moeder was wel maar hopig. Toen werd ik woedend en ik zei dat ik hem eens de waarheid zou zeggen. En dat ik, zou, dat ik hem zou dwingen het de rest van zijn loon te geven. En toen ben je naar het café gegaan? Ja. Maar je vond hem op dat verlaten bouwterrein? Ja. Je zei wat je wilde, maar toen hij weigerde je het geld te geven... heb je geprobeerd hem zijn portefeuille af te nemen. Hij verdedigde zich, jullie begonnen te vechten. Nee, begrijp hij dan toch. Toen ik hem vond, was hij al dood. Pas op, Leimongesmoes is, hè. Ja, maar ik zweer u dat het niet waar is. Hij was al dood. Ik heb het niet gedaan. Geloof u me? Wat heb je met die portefeuille gedaan? Heb je die aan je moeder gegeven? Die heb ik helemaal niet gehad. Toen ik hem zo op de grond zag liggen, ben ik vandoor gegaan naar huis. Daar heb ik alles aan mijn moeder verteld. Toen zij zei zij dat ik zo gauw mogelijk terug moest gaan naar Saint-Quentin en dat ik aan niemand moest zeggen dat ik hier geweest was. Waarom? Omdat iedereen wist dat ik de pest aan hem had. Ze was bang dat ze mij van moord zouden beschuldigen. En terecht. Wacht, meneer. Breng hem maar weg. Ja, arresteert u me? Ja, maar ik ja, u. Wacht, meneer. Laat me los. U hebt het recht niet om me vast te houden. Nou, Leon, kom hier. Klaar, hè? Zorg jij verder voor hem en hou hem in de gaten. De formaliteiten zullen we straks wel in orde maken. Zeg, meester. Ja, ik zal de inspecteur zeggen dat u er bent. Zo. En dat is dat? Dat is wat? U hebt de dader, toch? Wie zegt dat? We hebben een verdachte, ja. We hebben be bewijzen. Nee. Nou dan. Neem me niet kwalijk, wachtmeester. Ja, natuurlijk niet, inspecteur. Die zaak bevalt me niet. Daar zit een luchtje aan. Hoezo, inspecteur? Die portefeuille. Waarom is die portefeuille gestolen? Kion had recent bij zich. Hij had een deel aan zijn vrouw gegeven. Hij had zijn schulden betaald. Hij had zijn schulden betaald. Wat bedoelt u, inspecteur? Ik maak een optelsommetje. Ik vraag me af hoeveel hij eigenlijk verdiende. Nou, dat is makkelijk na te gaan. Mijn dochter die werkt op de administratie. Van de wie? Ja, inspecteur. Wilt u dat ik er even bij? Alsjeblieft. Doe het even, Hallo? Ja, geeft u mij 2132 de rechtspolitie. politie. Ik wacht. Hallo? Louiset. Ja, ik ben het. Nee, nee, nee, niks Straks De inspecteur wil je even spreken. Ja, hier komt hij. Ja. Hallo. Dag, je vrouw. Ja, ik wou graag een inlichting hebben over Emile Guillon. Ja, precies. Kunt u me zeggen wat hij per maand verdiende? Ja? Goed, ik wacht. Ja, ja. Ze kijkt het even naar. Ja, hè? Hoeveel? En dat is ook het bedrag dat hij verleden zaterdag heeft ontvangen? Geen uh, premie of iets anders extra's? Niets dus? Mooi, dank u. Ja, bedankt voor de moeite. Tot ziens, mevrouw. Nou. Ik begin er steeds minder van te begrijpen. Wat is er aan de hand, inspecteur? Hij verdiende 600 francs per maand. Er moet dan nog de belasting en de sociale last af. Mm -hmm. Hij heeft 300 francs aan zijn vrouw gegeven. In de koeg heeft hij een schuld van 150 francs betaald. En Piaret heeft hij daar 200 francs teruggegeven. Dat is samen al 650 francs. Dat is meer dan die in handen kreeg. Ja, misschien. misschien had hij nog wat over van de vorige maand? Nou, nee. Toen, nee dan wat ik van hem heb gehoord, legt me dat wel heel onwaarschijnlijk. Maar er is nog wat anders. Waarom heeft die Pierretti er niet om vroeg terug betaald... en niet Dauvin, die hem met maatregelen dreigde? Uh, Drouvin, is die hier eigenlijk al, die Drouvin? Ja, ja, ja, hij wacht in de gang, inspecteur. Roep hem even binnen. Hoe gauw ben ik met hem klaar ben, dat is te beter. En uh, wilt u misschien in die tijd even de formaliteiten... ...voor de voor van Leimond in orde maken? Zeker, inspecteur. Drouvin? Huh? Ja? Hier ben ik al. Mm -hmm. Ja, bedankt, wachtmeester. Gaat u zitten? Dank u. Ik, ik zie dat u de jonge Lemond hebt laten arresteren. Heeft hij het gedaan? De Ouvain, u hebt mij vanochtend vergeten te vertellen... over uw stormachtige verleden. Oh, waarom zou ik? U hebt me toch niets gevraagd? Oh, dat is trouwens allemaal verleden tijd. Vergeven en vergeten. Vergeten? De politie heeft een heel erg goed geheugen. Mij zou u anders zo langzamerhand wel kunnen vergeten. Inspecteur... Ik heb altijd moeten piekeren over die arme vrouw. Ach, zeg maar. Maar ik hield niet van de man, dat is een feit. Maar als ik me voorstel hoe ze nu in de moeilijkheden zit... Mm -hmm. Waar wil je heen, Droeven? Ik ben van plan iets voor haar te doen. Ik heb besloten haar die zes maanden huur die ze me nog schuldig is... kwijt te schaden. U trekt uw vordering in? Ja, inspecteur. Merkwaardig. Nee, Zulke gebaren zijn ze van u niet gewend. Dan kennen de mensen met wie u gesproken hebt me toch slecht. Nou ja, in elk geval. Is een gelukje, hè, voor mevrouw Guillaume. U hoeft er alleen maar de schuldbekentenis terug te geven. Of beter nog, geeft u die maar aan mij. Dan breng ik hem wel aan haar. Schuldbekentenis? Ja. Welke schuldbekentenis? Die u de man op laat te tekenen. Ik? Ik heb niemand iets laten tekenen. Oh, mevrouw Guillaume zegt anders dat u de man een papier hebt laten tekenen. Waanzin. Zo word je nou beloond als je de mensen wilt helpen. Die vrouw liegt. Ze was toch er erg zeker van de zaak. U bent op een avond aan het begin van de vorige maand bij de geweest. Kun je u zich dat nog herinneren? Het vorige maand? Het begin van de vorige maand, ja. ja. Ja, misschien wel. Dat zal wel. Ik vertrouwde hem niet erg. Daarom heb ik het hem toen misschien gevraagd. Uit voorzorg... Zo'n fotje papier heeft toch geen enkele waarde? Met of zonder waarde, ik zou dat fotje papier toch graag eens even willen zien. Ik weet niet waar ik het gelaten heb. Misschien wel weggegooid. Nee, nee, nee, Dova, dat is niks voor u. Dat zult u nooit doen een geldige schuldbekentenis weggooien. En toch is dat papier weg. Waarom liegt u? Ik lieg niet. Jawel, u dacht dat ik niet van het bestaan van die schuldbekentenis afwees. U had niet verwacht dat ik erover zou beginnen... En daarom had u geen tijd om een excuus te bedenken... waarom u die bekendheid dus niet meer in uw bezit hebt. Waanzin. En waarom hebt u hem niet meer? Omdat u hem aan een ander hebt gegeven. Aan iemand die de huur van Kion betaald heeft. Die is goed. En wie zou dat dan wel geweest moeten zijn? Kion zelf. Kion. <lacht> die had toch geen cent. Kion had zaterdagavond geld bij zich. Ja, nou, natuurlijk, hij had zijn loon gebeurd. Nee, nee, nee. Hij had veel meer dan zijn loon bij zich. Hij heeft eerst de schulden die niet zo dringend waren afbetaald... En toen is hij naar u toegegaan. Dat is niet waar. Het zal je moeite kosten om de rechtbank daarvan te overtuigen. Rechtbank? Ja. Want ik heb het verdomd al zijn u vast te houden. Op verdenking van moord op Rion. Hmm. Denkt u juist dat u mij bang kunt maken, inspecteur? U hebt geen schijn van het bewijs. Geen poot om op te staan. Misschien niet. Toch zou ik graag de waarheid willen horen. Ik weet dat u van tijd tot tijd naar Parijs gaat. U kent toch de strafmaat als u het verblijfsverbod overtreedt? Van drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf. Hm? En ik zal er persoonlijk voor zorgen dat u het maximum krijgt. Maar dat is chantage. Houd toch alsjeblieft op met die komedie, man. Luister. Als u mij zegt... wat er met de zoolbekentenis is gebeurd... zal ik uw reisjes naar Parijs door de vingers zien. Maar anders... Dat is onfatsoenlijk van u. Ik geef u 30 seconden en dan doet u uw mond open. Maar, maar dat belooft u me toch wel? 30 seconden is er bijna om. Guillaume was zaterdagavond bij mij thuis. Hoe laat was dat? Even overachten. Ik was net klaar met eten. Hij stonk al net in de drank, zoals altijd. Hij zei dat hij de achterstallige huur kwam betalen. Ja, dat heeft hij ook gedaan? Ja. Hij gaf me 600 francs en toen heb ik hem zijn schuldbekentenis teruggegeven. Daarna is hij weer weggegaan. En nou kunt u me verder met hel en duivel dreigen, als u daar plezier in hebt tenminste. Maar dat verandert niets aan de zaak. Ik heb u de waarheid gezegd. U hebt de waarheid gezegd omdat u geen keus had. U hebt geprobeerd mijn stand in de ogen te zooien met dat edelmoedige gebaar... Maar anders had hij gewoon vergeten dat Guillaume zijn schuld had voldaan... en dan had hij van die arme vrouw nog eens 600 francs proberen te innen. Deze uitspraak komt geheel voor uw rekening, inspecteur. Nee, ik heb genoeg van je mooie frazen, Wacht, meester. Ja, inspecteur. Laat deze heer uit. Inspecteur, ik wil u... Nee, nog... u verdwijnt. U verdwijnt. Hebt u dat gehoord, wachtmeester? Ja, de deur stond een eindje open. Ja, neemt u me niet kwalijk, inspecteur, maar... Wat is er? Ik snap niet dat u hem hebt laten gaan. Wat kon ik anders? Hij heeft niks verkeerds gedaan, helaas. Maar die moord, inspecteur... Die moord heeft hij niet gepleegd. Mevrouw Guillon oplichten en profiteren van de dood van de man, ja. Daar is hij wel toe bestaat, maar voor 600 van iemand vermoorden, nee. Dat is te gevaarlijk voor meneer. <laughs> Met zijn strafregister kon hij toch verwachten dat hij meteen verdacht zou worden. Je zult wel gelijk hebben. Ja. Heeft hij Le Monde dan gedaan? Dat is mogelijk. Het is mogelijk. Ik zou alleen, voor ik iemand beschuldig, willen weten... waar Guillaume opeens dat fortuin vandaan had gehaald. We waren er net tot die 650 francs gekomen. Dan nu nog eens 600 francs van Dauvin erbij. Dat is 1250 francs. Maar dat zou nog niet eens genoeg geweest zijn. Hij moet zijn loon hebben gekregen. En daarnaast nog een ander, een hoger bedrag. Hmm. Misschien heeft hij... Wacht, wacht, wacht, eens even, wacht eens even, wacht even. Laat me nadenken. Zo. Staat u op mij te wachten, he, inspecteur? Ja, ik wil nog eens even een praatje maken. Nou, u zult het wel koud gehad hebben hier op de trap. Oh. Komt u maar binnen. Ja. ja. Nee, ik dacht uh, dat u mij misschien zou kunnen helpen. U was toch een vriend van Guillaume. U uh, kende hem goed. Ah, wat zal ik zeggen. Sinds we niet meer samenwerkten, gingen we niet meer zoveel met elkaar om. Ja, inspecteur, als u er niks op tegen hebt, dan zou ik me graag even willen wassen. Mm -hmm. Als ik van de fabriek kom, dan zit ik altijd zonder zo stof... Komt u maar even in de keuken. En We zijn toch mannen onder elkaar. Nee, ik blijf wel hier. Laat u de deur maar open staan, dan uh, kunnen we zo ook wel praten. Nou, zoals u wilt, uh. wat is het U houdt van vissen, hè? Wat een prachtverzameling, Engels. Ja, vissen dat is mijn hobby. Iedere zondag ga ik. Als het seizoen open is de beste. Hoe vist u dan met een, een vaste hengel of met een werphengel? Ah, vaste hengel. Een uh, werphengel. De vlieg. Alles op zijn tijd. O oh, ja. Nou, ik van mij, ik vis het liefst met een werphengel. Zit er hier veel vis? Ontzettend veel. We zitten hier rondom in de plassen. Hm. Uh, het is hier. Uh, niet erg warm, hè? Nee, de verwarming doet het slecht. Maar voordat die oude trouvain daar iets aan laat doen. Uh. Staat hier ook nog een kachel? Stookt u die wel eens? Ja, als het te koud wordt, dan moet ik wel bijstoken. Schandaal, hè? Om, ja, vooral huur. En dan met zo'n wat verwarming. Gelukkig Vriest het op het ogenblik niet. Ik heb hem al een hele tijd niet meer gebruikt. Zeg, woont u hier alleen? Ja. Niet getrouwd? Nee, mij niet gezien. Ja, kijk maar naar die armen in nieuw. Vrouw en kinderen. Uh, niet genoeg verdienen om ervan te leden? Uh, dank u, dat is niks van mij. Ja, ja, hij geen niet veel te verdienen. Hè? Maar toch is er iets dat ik niet begrijp. Misschien kunt u me helpen. Oh, u zegt het maar. Ja. Nou, toen uh, Guillaume... ...zaterdagavond uh. in dat café kwam, had hij geen geld. In elk geval niet genoeg om zijn achterstallige huur bij de Roeva te betalen. Ja, dat zei u vandaag, tenminste. Maar daarna heb ik nog wat anders gehoord... Toen ik die jongen wegging, heeft hij het, het dienstertje... een paar honderd fran terugbetaald die hij van had geleend. En daarna is hij naar de hoevenaar gegaan en heeft hem zijn geld gegeven. Oh ja? Ja, ja, met andere woorden. Hij heeft dat geld in het café gekregen. Vindt u dat niet gek? Uh, ja, het is... Uh... Ah, misschien heeft iemand hem wat geleend? Nee, nee, nee. Ik heb eerder de indruk... Dat hij het gestolen heeft. Gestolen? Ja. Yeah. Nee, dat geloof ik niet. Dat was dan niks voor hem. En dat zou dan toch bekend zijn geworden. <laughs> heeft iemand een aanklacht ingediend? Nee. Nou, ziet hij dan wel. Nee, maar dat zegt toch niks. De man die bestolen is, kan het heel gauw gemerkt hebben. Hij is op zoek gegaan naar Guillaume. Heeft hem ingehaald op dat bouwterrein. En toen? Guillaume verzekerde me dat hij niets heeft gestolen, maar die man die gelooft hem niet wordt een flink partijtje gevochten. Guillaume valt. En de ander maakt daar gebruik van om zijn zakken te controleren. Huh? Hij vindt zijn eigen portefeuille. Leeg. Dan pakt hij die van Guillaume. Ook leeg. 200 francs aan 600 aan droeven, Maar dat hakt erin. Dus dat hem rood voor de ogen. Hij had toch al wat te veel gedronken. En hij weet nauwelijks wat hij doet. Hij grijpt Guillaume bij de keel. Hij drukt. Verschrikkelijk. Inspecteur, denkt u werkelijk dat iemand dat heeft kunnen doen? Ik denk niks. Ik denk helemaal niks. Dat is alleen maar een veronderstelling. Die vlieg. Maak je die zelf? Huh? Wat bedoelt u? Die vlieg. Als u gaat vissen. Oh, nee. Die koop ik altijd klaar. Ja, u hebt gelijk. We. Veel eenvoudiger. Dat komt uh, trouwens niet eens veel duurder uit. Nee, als u een echte visser bent, dan hebt u natuurlijk laatst ook die reportage op de tv gezien. Wat voor reportage? Wat voor reportage? Over de zalmvisserij. Hebt u die niet gezien? Nee, ik heb geen tv. Dat is jammer, jammer, jammer. Dat was nou echt iets voor u geweest. Dat was... Wanneer was dat? Dat was... Zaterdagavond, was dat? Ja, natuurlijk, maar die moet dan toch gezien hebben. In het café hebben ze toch televisie? Ja, wacht eens, nou herinner ik me weer. Was dat niet na Haha, Ziet u wel. Ja, ik weet het alweer. De zalmvisserij, dat interesseert me juist zo geweldig. Ja, ah, ja, die hebben we je niet, hè? Ja, daar heb ik naar gekeken. <laughs> dat, is mooi. dat is heel mooi. <laughs> dank u, meneer Vellaco. Waarom dank u? Ik was er bijna zeker van dat u op het moment van de moord niet in het café was. Maar ik vroeg me af hoe ik u tot een bekentenis kon brengen. Wat vertelt u me nou? En ik zeg net dat ik die reportage na het journaal in het café heb gezien. Hoe weet u dat Guillaume op dat ogenblik is gedood? Maar dat hebt u toch zelf net gezegd? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb zaterdagavond naar de tv gekeken, de hele avond... maar er was geen reportage over de zalmvisserij. Dat heb ik maar gezegd om te kijken hoe u zou reageren. En toen begon u zelf over het ogenblik naar het journaal... omdat dat het enige ogenblik was dat u zelf niet naar de tv hebt gekeken. Nee, u stond toen op het verlaten terrein op Guillaume te wachten. En daar hebt u hem vermoord. Dat is niet waar. Ik heb het niet gedaan. Ik heb hem niet vermoord. Jawel, Velako. U hebt hem vermoord. Toen met die rekening in het café, toen vermoed ik al iets. Het was voor het eerst dat u niet op tijd betaald had. En op grond daarvan beschuldigt u mij? Ja. U hebt niet betaald omdat u geen geld had. Dat was gegrapt door Guillon, uw vriend die naast u had gezeten, met wie u had zitten praten. En toen plotseling vroeger dat het anders wegging. Alsof hij op de loop was voor iets of iemand. En een paar minuten later ging u die Guillon achterna. En wat dan nog? Zelfs al was het waar, dan is er nog geen bewijs dat ik hem vermoorde. Maar die verdenking is steekhoudend. Daarop kan ik u laten arresteren. En dan hoef ik alleen nog maar een bewijsstuk nummer één te vinden. En dat is? De portefeuille van Guillaume. Die portefeuille die u toen in uw verbijstering hebt meegenomen... toen uw vriend vermoord had. <lacht> Daar moet ik werkelijk om lachen. <lacht> Zoekt u gerust? Hebt u een oude krant, gelijk wel. Waarom? Even gezien. Dank je. U zei daarnet dat u in lange tijd de kachel niet meer had gebrand, hè? toen ik hem straks open deed toen u stond te wassen, zag ik toch as. As die nog niet zo oud is. Het politielab zal het gemakkelijk kunnen analyseren. Laat die pook los! <tossimus> ja, Meneer, Daar had je bijna een stommiteit uit gehaald. Die moord op goed. Daar zou een advocaatje nog wel redelijk doorheen kunnen halen. Maar een moord op dat zou de jury je nooit vergeven hebben. U heeft geluisterd naar... Zonder angst of haat door Alain Frank... in de vertaling van Helene Swildens. De rolverdeling: Henriette Guillon, Lies de Wind. Jacques Lemont, Frans Vase. Pierre Drouvin, Willy Ruys. René Villaco, Jan Wechter. Pierrette Guemene, Gerry Mantel. Paul Monceau, Tony Folletta. Inspecteur Tajancourt, Jan Borges. En wachtmeester van de gendarmerie, Frans Coxhoorn. Technische realisatie Cor de Groot. Assistentie Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra. Zo'n prachtige afkondiging met die fantastisch Franse tongval. Laten we er natuurlijk mooi aan zitten. Een bijzonder hoorspel. Eerder uitgezonden in 1977. En het was een bijdrage van de tros hier in Vlucht in het Verleden bij Max op Radio 1. Ik ben eens even op zoek gegaan naar de medewerkers. En zoals eerder gezegd, regisseur Bert Dijkstra overleed op 17 november 2003. En het is alsof de duvel ermee speelt, maar Jan Wechter, Frans Vase en Frans Kokshoorn overleden ook allemaal in de maand november in verschillende jaren. De overige acteurs zijn ook naar de eeuwige jachtvelden vertrokken met uitzondering van Gerrie Mantel. Zij vierde eerder dit jaar haar 78ste verjaardag. Onze vlucht in het verleden is voorbij. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna kunt u gaan luisteren naar Joost Zwageman in zomeravonden van de VPRO. Graag tot zometeen.